Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting... een podcast over de definitie van kwaliteit... of je leest dit als een transcriptie. Dat kan ook. Transcripties zijn helaas niet gratis. Als je graag mee wil betalen, dan kan dat op patreon.com. In deze aflevering spreek ik met Nico Spelbrink... oprichter van legendarisch ontwerpbureau BRS... waar later, veel later, Eden Spiekerman uit ontstaan is... Natuurlijk weet ik ook wel dat vroeger alles niet beter was. En Nico legt haar fijn uit waarom. Maar eerst beginnen we met de vraag... wanneer is iets goed? Natuurlijk zijn het die algemeenheden... dat het ligt eraan waar het voor dient. Mm -hmm. En het ligt er ook aan... Uh, waar, waar, waar het op het ogenblik om, over gaat. En dat ja. bedoel ik cultuur. Oké. Okay. En... Uh, wat ik wel weet is dat de kwaliteit ook een heel persoonlijk effect, effect heeft, yeah. en het, dat is een, een persoonlijke inzet. Yeah. Want zonder zo'n persoonlijke inzet gaat er niet zoveel gebeuren. Dan is alles nogal uh, middelmatig. Ja, ja, ja. Oké, dus en die persoonlijke inzet, de persoonlijke inzet van de ontwerper of de ontwerper of je kunt het heel algemeen stellen. Iedereen die iets doet, die moet daar een motivatie voor hebben. Als die motivatie goed gerealiseerd is... de Mensen realiseren zich... Oh, ik ben ergens mee bezig. Mm -hmm. Dan heb je een kans dat ze hun persoonlijke best doen. En dat beïnvloedt de kwaliteit. Ja. En dan heb je dus dat hele uh, gestalt van... Ja, waar is het voor? Waar zijn we nu? Uh, heb ik een goede bui? En... Okay. Ja, ja, ja, ja ja Dus het is heel erg afhankelijk van de mensen die eraan werken. Ja. ja. ja. En ik denk dat, omdat ik zelf uh, kwaliteit heb... Ja. maar ik weet dat ik een heleboel dingen niet kan. Yeah. En als ik dan een heleboel dingen niet kan... een heleboel dingen niet kan... Ja. nou, dan kan ik ook geen kwaliteit leven. Maar <laughs> dat, dat, dat, ik, ik ben nou... Zo oud dat ik weet dat het daar niet om gaat. Want met z'n allen zijn we er niet. Hè? Misschien ja. ben je het daar mee eens. Ja. En het kan beter. Nou, misschien ben je het daar ook mee eens. Uh. Hoe kan je het beter maken door, door er wat aan te doen? En dan knabbel je aan de randjes, maar dat maakt niet uit. Dat is ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk... Uh, om goede kwaliteit te krijgen... moet je een team op poten zetten... Uh, wat zich prettig voelt. Klopt dat? Ja, ik heb altijd in een team gewerkt. Behalve ja. uh, mijn schoolwerk. Toen moest ik het alleen doen. Ja. Maar later, zo gauw als ik van de, van de handelshavenschool, maar ook van uh, toen nog uh, instituut voor kunst nu Rietveld avondopleiding. Ja. Toen begonnen we al gelijk uh, dingen samen te doen. Oké, okay, ja. Ja. ja. Dus dit, ja, een team. En dat team, dat is wel, van, dat is wel fijn, want als je beperkt bent, en iedereen is per definitie beperkt... dan zijn er twee weten meer dan één. Ja, ja, ja. En nog veel meer. En op een gegeven moment waren we met z'n tachtigen. En dan weten we meer dan één. Nu is dat helemaal niet meer zo. Is dat ik, zo? Ja. Ja? Ja. ja. Dat, wat ik, daar bedoel ik niet dramatisch mee, hoor. Maar er zijn organisaties die zijn groter... en er zijn organisaties die zijn wat kleiner. Uh, kwaliteit hangt niet altijd af van de grootte van de organisatie... maar ja. wel van wat ze met elkaar gemeen hebben. Wordt de organisatie gigantisch groot... dan heb je ook weer per definitie... erg weinig aan elkaar gemeen. Ja. En als je dan toch alle neus dezelfde kant op krijgt... dat is fijn. Met een elftal gebeurt dat. Hè? Mm -hmm. Achter de bal aan. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk niet elke maandag... Uh, hetzelfde verhaal. Ja. En... Kwaliteit kwaliteit voor mij wordt wel bepaald door uh, nou ja, de situatie en de cultuur. En wat is het voor dag? Waar zijn we mee bezig? Waar, dus wat kwaliteit is het? kwaliteit is ook echt iets wat enorm verandert, klopt dat? Oh Want, ja, voor hebt natuurlijk, ja. je, je ontwerpt al flink wat jaren. Je mm -hmm. zit al op flink lang in het vak. Als ik mm -hmm. kijk, je richt, is het, was dat je eerste bureau wat je oprichtte in 1969... Klopt dat? Ja, ja. ja, maar daarvoor was ik uh, als, als ontwerper bij de Stadsdrukkerij... en daarvoor bij uh, Lichtdrukkerij Rijnjaar... toen in de Offsetdrukkerij Rijnjaar. Ja. En bij de Stadsdrukkerij, daar, had ik, uh, daar heb ik zetten geleerd, bijvoorbeeld. En dus ik ben al al die tijd bezig geweest met ontwerpen. Ja, en ja. zijn dan de, de definitie van kwaliteit... Ja, ja, het is misschien wat lastig, maar... Is die dan heel erg veranderd door de, door de jaren heen? Nee, de andere nee met een waardig... geworden. Of? Natuurlijk is de materie zeer veranderd. Hè? Ja. Dat, dat, we gaan door kwaliteit streven gaan we wel vooruit. Ja, we gaan wel vooruit. Hoor. Dat vind ja, ik interessant ja. om te... Ja, okay. ja, ja. Maar ik ben ongeneeslijk ziek. Hè? Ik ben altijd optimistisch. Okay. Dat, is dus, dat moet je wel met een korreltje zout nemen. Hè? Ja, dat, ja, ja, ja, ja. Maar um, bij de Stadsruikerij, dat was de bedoeling... Daar zo, hè. In de stad Dat kun je het okay. zo bijna zien. Daar kijken we nu op uit ja. vanuit onze raam, ja. En daar was het de bedoeling dat we beter drukwerk maakten... dan anywhere else in the city. Okay. Dat, was, dat was de bedoeling. En de directeur straalde het uit... en de meester op de zetterij straalde het uit... en wij moesten als ontwerpers, met Jan Ketting bijvoorbeeld... ...en Ton Limburg moesten wij dus echt wel hoger... ...we moesten de 50 beste boeken halen. Ja, ja, ja. Nou, dat is ook wel gelukt. Oké. Okay, ja. ja, dus dat was dan een, als een werknemer... ...een hele fijne introductie in kwaliteit. Ja, ja. En, dat legt de lat natuurlijk hoog. En ik denk dat daarna ook, als je eenmaal daar gewerkt hebt... ...dan blijft er een soort van vanzelfsprekendheid, of niet? Er is niks anders. Er is altijd ruimte aan de top... Ja. Er is altijd ruimte bovenaan in de kwaliteit. Daar ga je natuurlijk naartoe. Ja, ja, ja. Dat is heel vanzelfsprekend. Maar waarom is het betrekkelijk? Omdat misschien was de helemaal niet de beste drukkerij in de stad. Maar we dachten wel dat we daarmee bezig waren. Ja, ja, ja. ja. Later bijvoorbeeld met, uh, bij Enschede. Nou, dat was toch... En dat is drukkerij, Enschede. Ja. Postzegels en bankbiljetten. Ja, ja. Ja. Dus in die dat, tijd... was de, dat was de echte top? Of is... In Nederland. Oh. Ja, ja. In, ja. Nederland, ja. in Nederland. Dan deden andere drukkerijen hele andere dingen. Ja. Maar je kon toch zeggen... daar werd voortdurend uh, gestreefd naar beter. Ja. Elke elk hm. jaar moest het beter. Elke week moest het beter. Ja, ja. En toen was de wereld eenvoudig. Hè? Hm. Voor mij tenminste. Ja, ja, ja. Ja. Ik vind de wereld nu... Uh, een beetje moeilijker te begrijpen. Maar ik zie nog steeds dat mensen hartstikke druk bezig zijn. En ik heb ook nog die... Um, ik heb nou zo'n 23 jaar in Australië gewoond. En dan zie je dus een Engelstalige cultuur. En Australisch-Engelstalige. Nee. En dan kun je dus zien dat, uh, dat niet iedereen met kwaliteit bezig is. Nee. in Nederland zou je dat bijna wel zeggen maar dat zeg ik ja, met echt, een blik ja? Ja, okay. ja. nee, zelf heb ik dat idee niet nee, dat kan me voorstellen ik zit daar nogal cynisch in eigenlijk ja. ik heb het idee dat er een enorme vraag is een echte actieve vraag naar middelmaat of zelfs nog daaronder mm -hmm. dat daar een, een behoefte aan is, ook vanuit het bedrijfsleven om halfbakken producten dat is waar maar het kan nog erger. Ja, ja. oké. Okay. Yeah. Ja. En het kan ook beter. Yeah. En het gekke is... Ik denk dat het iets te maken heeft met... Hoe streng de winter is. Oké. Okay. In Zweden is de winter streng. In Finland nog strenger. Yeah. Nou is het in Rusland ook strenger... Maar daar gaat, gaat het even niet op. Hè? Dus, dus ik heb hier een soort van analogie... Nou, in Australië schijnt veel te veel zon. Dat, be dat, dat, dat bevordert een kwaliteitsstreven... in de beperkte zin, hè, die ja. ik heb geprobeerd uit te duiden... van ja. het is beperkt door de situatie. Kwaliteit wordt niet zo gewenst. Of is het al eerder goed genoeg? That'll do... Ja, dat is al Maar het is zelfs niet gewenst, zeg je? Nee. Nee. nee. Maar, maar goed, maar dat is iets wat je in Nederland natuurlijk ook hebt, hè? Doe maar normaal, dan doe je wel gek genoeg. Dat is heel goed, vergeleken bij wat er kan gebeuren. Wat er kan gebeuren in dat'll do is veel erger dan doe maar normaal. Ja? Dat is gek genoeg, ja. Okay. ja. Okay, ik heb dat Shut ook... up. Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Oké. Ja. Okay. ja. Ah, dus het is heel erg cultureel bepaald. Ja. ja. Nou ja, goed. Als je ook kijkt naar dat... Maar ja, je vraagt het aan mij, hè. Dus ja. je krijgt ook mijn antwoord. Is dat het een? Nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn mensen die uh, er heel anders over kunnen denken. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Ja. Maar ja, het is wel interessant om ook eens te onderzoeken. Om eens te kijken buiten de... De wasje plan. De grenzen. Ja, jawel. Ja. Ja. Ja. Hey, en Het uh, is natuurlijk een beetje een flauwe vraag. En je, eigenlijk heb je hier al antwoord op gegeven. Maar ik vraag het altijd aan iedereen die ouder is dan 40. Was vroeger alles beter? Nee nee nee, nee, nee, nee. Zijn er dingen die bijvoorbeeld wel beter waren? Waarvan je denkt van nou, nu... Zwaar. Ik ben net naar Ed van der Elske geweest. Het oh, ja. Museum. En dan, zie je, ja. Ja, en dan zie je dus hoe Pikkelhard de maatschappij was. Vergeleken bij nu. Pikkelhard. Mm. Mm. En dat herinner ik me nog als de dag gisteren. Toen liep ik hier rond, ja. zag ik het dus. En bikkelhard in de zin van onverdraagzaam. Oké. Okay. Totaal geen idee van andere culturen. Oké, okay, yeah. uh, Ook geen idee dat het uh, beter zou worden. Uh, dus, maar nu op een heel ander plan. Dus eigenlijk de maatschappij was echt hard en weinig hoopvol. Weinig hoopvol en er was geen, uh, geen plek voor de, minder, uh, uh, de mensen met minder mogelijkheden... die al die yeah. die konden achteraan aansluiten. Yeah. En achteraan betekende uh, <laughs> een harde maatschappij... die dus geen mededogen kende yeah. voor de niet-winners... En dat is volgens mij, we hebben dus echt, echt, we zitten nu in een bijzonder punt, hè, dat we het eigenlijk super, super goed hebben. Ja. Maar op de een of andere manier beginnen we dat te niet meer te zien of zo, of te vergeten. Nee, het is dommigheid. Hè. Als je niks meemaakt, dan weet je het niet. Yeah, yeah. En de maatschappij zoals ik nu, ik woon dus nu in Amsterdam. Yeah. Zoals ik nu omheen kijk, en de verkiezingen komen eraan, dan kijk je ook nog wel eens televisie. Hoeveel mm. denken mensen? En dan, dan zie je nou. Je hebt eigenlijk geen idee, hè? Yeah, yeah. hoe uh, wat wat wat wat erg is. Yeah. Erg is, is een uh, verruineerd land, zoals in Syrië, en dan uh, geen plek voor jou. Yeah. En dan uh, hollen. Dat deden in die tijd gingen mensen emigreren. Ja, yeah, yeah, yeah. dat, dat was niet altijd een goed idee. Ja. Of altijd niet een goed idee. Ja, ja, ja, ja. Dat was tweede keus. En dat was ook echt uit noodzaak. Hè? Ja, ja. En dan, maar dat, dat is ook iets. Hè, wat, ik weet nog, ik ging op een gegeven moment had ik een huis gevonden in de Jordaan. En daar. Uh, nou, super blij mee natuurlijk. Want de Jordaan, dat was nou wauw. Zeg hé, als je daar een huis hebt, is het te gek. En dat zei ik tegen mijn vader. En mijn vader zei: ben je helemaal gek geworden? Je gaat toch niet in de Jordaan. Jordaan, dat was een echte achterbuurt en die kennen we niet meer op die manier in Nederland. Nee. Dat is opgelost. Hè? Daar mm. hebben we steden rondom Amsterdam voor gebouwd mm. om die armoede weg te krijgen dat mm. mensen in een studentenkamer, waar we nu als daar zaten twee families in. Ja. Weet je wel? Dat, Klopt, was, ja. dat is armoede ja. en dat is weg. Ja. Ja. Nou, daar zou ik een boekje over open kunnen doen en daarom denk ik, nou mensen kanker is goed, dat is oké. Okay. Maar als je weet waar het over gaat, dan... Ja. dan, dan, dan als je meer weet, ja. dat is goed voor je. Mm -hmm. Dus mensen moeten naar die expositie van Ed van der Elfke. Sowieso zo'n goede fotograaf. Ja. Fantastisch. Ja. Ja. Ja. Ja. En ik liep er rond met mijn dochter. Maar ja, die is vijftig, hè? Oké. Okay. Ja. En, uh, en die zei, ja, dat herken ik. Hè? En toen zei ze, maar hoe was dat dan? En toen ging ik dus vertellen dat wij... Uh, op de Rietveldavondschool gingen we ook fotoboeken maken. Want die grofkorreligheid, dat was heel fijn. Ja, ja, ja. En uh, die foto's, die zagen er ook uit. Zo zwart-wit. Nou, dat paste als een handschoen. Dat klopte, de wereld was zwart-wit. Ja, dat klopte ja. wel in die tijd. Ja. Ja, ja. Ja. ja. En is dat dan ook zo bijvoorbeeld in de jaren tachtig... Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig was ook zo'n beetje zo'n duistere tijd. Wat, tenminste, wat, wat ik me ervan kan herinneren. Toen was ik wel heel jong hoor. Maar hè, met de, de dreiging van de bom en uh, uh, hoge werkloosheid, no future dingen. En als je dan ook kijkt naar de vormgeving toen de tijd. Je had die grofkorreligheid van de fotografie uh, van uh, eerder. Maar toen hadden ze stencilmachines. Is dat dan ook een goede weergave van de... Tijd? Ja, of is ja. dat toeval? Als je niet blij bent met de situatie zoals die is, ja. of dat nou de 60 jaren of de 40er jaren, laten we dat niet vergeten, mm -hmm. of de 80er jaar is, dan ga je wat doen. Ja, ja. En dat ga je wat doen, dat is de kracht. Ja, ja. Ga, ga iets doen. Ja, ja. Is het dan perfect? Nee, dan moet je nog een poosje verder. Nu even over, was het toen beter als nu? Of in één opzicht wel. Uh, dat is met een terugblik. Hè? Mm -hmm. Ik ben nu weer terug in de jaren zestig. De cirkel is rond. Mensen zijn beperkt in hun, uh, hun visie op de toekomst. Dat was toen ook zo. En in de jaren zeventig verruimde dat. Ja, ja. In de jaren 80 veranderen dat. In de jaren 90. Dus in die zin, ik heb zo'n fijne tijd gehad. Elk jaar is het beter. Het werd beter, hè? Het werd elk jaar beter. Het werd altijd beter. Ja. En als, dus, ja. en dan, maar nu heb je het idee van... Oh, we gaan restricties aanleggen. Is dat leuk voor mensen? Ja. Voor mij is het niet erg, hoor. Maar stel je voor dat je 20 bent. Ja. En dat zijn de studenten. ja, ja. ja. ja. Ja. Gaat die, nou, gaat dat die, die, die, die golfbeweging gaat die door? Dieper? Dieper? Nou vind ik niet leuk voor de mensen. Nee. Hey, en als je daar dan als ontwerper naar kijkt. Moet je als ontwerper hier eigenlijk zeggen van... hier moet ik een actieve bijdrage aan leveren. Dus moet je een ethisch standpunt innemen als ontwerper. Ja. Ja? Om twee redenen. Ten eerste kan dat goed uitpakken. Maar ja, dan kan dat. Mm -hmm. Maar ten tweede, blijf je dan langer bezig. Mm. Dat, is, dat is de echte reden. Ja. Dus hoog in de boom gaan zitten, goed. Ja, ja, ja. En doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg... kan daar prima mee gecombineerd worden. Okay. Want je zoekt gewoon je eigen bomen uit. Ja, ja, ja, ja. Dus okay. je maten doen ongeveer hetzelfde. Mm -hmm. En dat is heel gewoon. Ja, maar zijn er wel genoeg bomen voor de echt goeie... Ja. of nou, Stel nou dat al onze studenten... het zijn er nogal wat die binnenkomen... dat die allemaal in één keer toevallig super, super goed blijken. Die, die, die klas heb je. Ja. Ik weet nog dat ik in 1984 uh, mocht ik uh, de klas van de dagscholen op Arnhem overnemen. Ja. Want... Uh, uh, nou ja, er was even ruimte. Julian Schoven was de directeur van Arnhem toen. Ja. En we kenden elkaar al heel lang. Maar hij kende mij als, ja, een zo-zo-ontwerper. Ja. En toen zei hij, ga dat maar doen. En toen dacht ik, oké. Okay. En die klas die is zo goed terechtgekomen. Maar dat komt niet door mij. Nee, ja. absoluut niet. Ik had het geluk dat ik die klas had. Ja, ja. En dat is ook te... Ik geef dus nu... Uh... Uh, Part-time les, maar in Australië gaf ik altijd, geef ik altijd uh, dagstudentenles. En dat komt echt niet altijd voor hoor. Nee. Is, nee, je kan dus wel. Uh... En ik denk dat die klas was ook, um, die ondersteunde elkaar. Dus er waren zo vijf, zes mensen die deden letterontwerp in 1985, ze dat heel raar. Oké. Okay. Maar dat de deden ze wel. Ja, ja, ja. Dat doen ze nog. Ja, ja. ja. Ja, dat is wel grappig om te zien, hè? die groepsprocessen hoe dat kan werken. Dat ja. Als je een paar mensen in een klas hebt, dat zo'n hele klas op kan leven. Ik had vorig jaar zo'n klas, die coachte ik. Fantastisch, was die echt een, mm. een fijne klas, die elkaar echt omhoog hielp. Mm. En dan zag je in datzelfde jaar klassen bij op de een of andere manier helemaal niks mm. Dan is ze waarschijnlijk niet hun goede tijd. Nee. Want in principe... Ik ben dus onverbeterlijk optimist. In principe ja. heeft iedereen mogelijkheden. Ja. En <tieft> heb je altijd... Maar nee. Soms lukt het niet. Nee. Daar weet ik ook alles van. Ja. Dus je moet ook nog... Uh, de juiste ja, ambiance hebben. Mm. En dat komt wel. Maar je moet er wel naar streven natuurlijk. Maar goed, maar die ambiance die is natuurlijk ook... Die is voor sommige mensen moeilijker dan voor anderen. Je Als het er niet is, ga je het maken. Oké, okay, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. En dat heb jij ook altijd gedaan, hè? Ik denk het wel, ja. Ja. ja. En ik kijk ook om me heen. En ik kijk naar studenten nu, hè. Dan denk ik, ja, ja, gaat, ja gaat dingen... Uh, you're going to do it your way. Mm -hmm. Maar niet zo van... Zodat je rijker wordt. Want geld is niet alles. Nee. Maar zodat... <laughs> zodat je voor jezelf mogelijkheden maakt. Ja. En als nou iedereen voor zichzelf mogelijkheden maakt, dan krijg je natuurlijk wel competitie. Daar is niks mis mee. Mm -hmm. Dat is wel fijn. Mm. Dat is wel goed. Ja. En nou, dat gebeurt. Dat gebeurt zeker. Oké. Okay. Ja. Nog even terug naar die, die, die, al die decennia waarin je les hebt gegeven. Je haalde even de jaren zestig er al uit. Dat dat een bijzonder moment was of zo. Toen, vanaf toen. Werd het beter of zo? Ja, eerst uh, met mijn... Uh, Jan Brinkman, mijn, mijn eerste maat in business. Ja. Die zei, ja, we gaan het zelf doen, hoor. Toen zei ik, nee, hoor, ik, ben, ik heb wel een aardige baan. Toen zei hij, onzin, wij gaan het zelf doen. Ja, ja. En toen uh, deden we het zelf. Nou, dat werd gezien. Ja, ja. Waarom? Dat, stond, dat is niet te begrijpen. En toen, Echt niet? Uh, nee. Nee? Nee. Zijn er niet werken waarvan je denkt, nou, dat sprong eruit... Dat, dat bepaalde de oh, tijd. Wij deden het wel zo goed mogelijk, dat ja. is waar. Ja. En dat was toen zeldzaam. Oké, okay, ja. Yeah. Maar weet je wat ook... Kijk, de, de, ja. de ontwerpers waren... Uh, waren stalk attacks. Ze waren sterren. Maar er waren maar heel weinig. Ja, ja. Alhoewel de, de, de nachthemel in Australië... met miljoenen sterren staat. Dat was in het filmement hier. Dus het was een beetje mistig, hè. En er waren er twaalf uh, uh, uitstekende uitstekende ontwerpers. Ja. En die deden bepaalde dingen. Die hoefden wij niet te doen. Maar wij deden de dingen die zij niet deden. Okay. Dat, werd wel als, dat werd wel gezien. Ja. ja. En natuurlijk, wat het ook is, als je terug... Ik kijk natuurlijk terug. Hmm. En wat zien we dan? De dingen die over zijn gebleven. Hmm. We zien niet het dagelijks werk... Nee. We zien de top werken natuurlijk, ja, toch? Ja. Dus ik heb altijd het beeld van die periode. Jeet, yeah, dat werden natuurlijk goede dingen gemaakt, ja, zeg. Ja. Maar je moet natuurlijk gewoon het brood ja. verdienen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. En dat houdt natuurlijk niet op. Nee. Nee. En als je dan terugkijkt, zijn er periodes waarvan je denkt... Nou, dit was het tofst. Toen maakten we echt de beste dingen. Dat was een bijzondere periode waarin bijvoorbeeld... De de smaak van toen de tijd en de cultuur van toen de tijd goed samenvielden, waardoor er goede dingen gemaakt kunnen worden. Hmm. Zijn er periodes geweest waarin dat zo was? Zeker. Ja. En uh, uh, BRS toen heeft een uh, geweldige uh, boost gehad... omdat de opdrachtgevers die uh, werden goed opgeleid... Mm. Dat wil zeggen dat ze begrip hadden voor wat er niet was... maar wat wel zou kunnen. Yeah. En als ze daar een rol in konden spelen, dan gingen ze dat graag doen. En dat was niet zozeer omdat ze dan promotie kregen... of omdat ze dan een bonus kregen, helemaal niet. Dat is gewoon... De publieke zaak is een goede zaak. Yeah. En daar komen dus heel veel opdrachten uit... die dus publieke opdrachten zijn. Vijf, zes, zeven ministeries twaalf steden, vier ja. universiteiten, ziekenhuizen, noem maar op. Dat is dus de publieke zaak. Mm -hmm. En dan hadden we ook nog, de niet zo publieke zaak, banken, verzekeringsmaatschappijen. Ja. En daar zaten allemaal mensen die dachten, weet je wat, we gaan het leuk doen. We gaan het goed doen. En die trokken eraan. En er waren natuurlijk allerlei gradaties in, maar je kan wel zeggen dat de tijd toen een positieve tijd was. En dat was niet gebaseerd op uh, persoonlijk gewin, maar het was meer van, hé, hey, zullen we het met z'n allen even gaan doen? En dat gebeurde ook. Goed. Daarna werd het afgebouwd, maar dat is ook, dat is ook goed. Ja. Opbouwen is goed, afbouwen is ook goed. Mm. Het is ook werk en het moet allemaal keurig gebeuren. Ja. ja keurig, goed gebeuren. Ja. ja. Oké, okay. en het werk zag er toen natuurlijk heel anders uit, toch? Ja, heeft... ja, maar je kan er nog steeds naar kijken. Het werken, de dingen maken. Oh. Ja, dat was... Uh, dat was echt handwerk. Handwerk, maar er was ook niet zo'n groot tijdstuk. Hè? Nu is het... Uh, nu kun je dus de techniek te hulp roepen. En dat... Uh, de de optalsom daarvan is dat... Je kunt meer bereiken in een kortere tijd. En daar krijg je ook minder geld voor. Mm, mm, mm. Meer bereiken, kortere mm. tijd, minder geld. Toen was er dus uh, minder bereiken, veel langere tijd... maar al die tijd werd betaald. Ja, dus dat is ja. ook nog even Veel langere tijd dus ook? Ja. ja. Dus opdrachten dus, van een jaar, anderhalf nou, jaar of zoiets? Uh, toen uh, BRS veranderde in wat nu is Eden Spiekerman. Mm. Toen, toen was ik al lang in Australië, hoor. Maar toen werd uh, de balans opgemaakt... En er waren, nou ja, opdrachtgevers van naam die nu nog steeds bestaan. Waar we 35 jaar voor gewerkt hadden. Dat is dus niet meer zo. Nee. Uh, de opdrachtgevers van naam bestaan nog. Ja. Uh, iedereen kent ze. Ja. Uh, daar heb je wel eens een opdracht voor, begrijp ik, van Edens Spiekeman Amsterdam. Ja. Uh, of Berlijn, of Stuttgart, of... Ja. Uh, ...Singapore. <laughs> ja. um, maar... Uh, ja, heel veel van die, van die grote organisaties... ...die hebben nu ook gewoon hun eigen in-house design teams. De, de ja. ING bijvoorbeeld heeft een heel groot UX-team. Ja. Uh, ze doen het zelf. Ja. Ja. Nu ben ik uh, al zo lang betrokken bij ontwerpen... Dat ik, heb, dat ik uh, de golven van in-house ontwerpen, yeah. in-house design yeah. units, die heb ik gezien komen en zien gaan. Ah, oké. Okay. Dus ja, daar ja, ja, zit een golfbeweging in. Dus er zitten ook weer zoveel nadelen aan, daar kom je dan op een gegeven moment weer achter en dan ga je weer naar ja. Outhouse. Okay. wat verschrikkelijk veranderd is, is de golfbeweging. Vroeger ging die dus zo, maak ik een lange golf ja. en nu gaat die meer zo. Ja, ja. En dat is in verschillende culturen ook verschillend. Mm -hmm. ik, ik heb een poosje in Engeland gewerkt en dacht ik, jezus, wat een korte golf hier. Uh, als je niet oppast, ben je werkloos. Ja, ja, ja. Dat, is een, dat is een verschil. Ja. En dat was, in jaren, dat was in de jaren 70. Toen dacht ik, oeps, uh, deze... Uh, hier zijn mensen echt niet met z'n allen één ding aan het doen. Maar in Nederland relatief gesproken wel. Ja. Uh, ja. Oké. Okay. Ja, ook als je kijkt naar de kwaliteit van het druk, ook van het geld bijvoorbeeld, dat was toch waar je elke dag naar keek. Dat was natuurlijk mm. wel prachtig, toch? Mm. Als je dat vergelijkt naar mm. waar andere landen elke dag naar moesten kijken. Mm. Als je postzegels verzamelde, ja. dan waren de Nederlandse postzegels wel leuk. Ja, Nederland en uit Bhutan, toch? Dat waren de... En Zwits Zwitserland ook. Ja. Die hebben nog steeds heel mooi, heel mooi geld. Mm. Hey, uh, wat ik, laatst zat ik met een vriend van mij. Uh, en die vertelde mij. Die werkt bij een groot uh, webbureau hier in Nederland. En die vertelde mij over dat ze daar change managers hebben. Dat zijn mensen die zich bezighouden met verandering. Ja, dingen veranderen. Maar hoe, hoe belangrijk is het dat dingen moeten veranderen? En moeten dingen wel veranderen? Ja, uh, ik, ik ken het verschijnsel change managers. En uh, op de universiteit in uh, Melbourne uh, zitten ook change managers. En dat is mijn ervaring met... En met, met, uh, change is duidelijk, dat gebeurt. Ja. Of je het, als je het niet managt, dan gebeurt het uh, over je heen. Okay, ja. En ik denk dat het uh, belang van change managers... Uh, de, wat ik als goed zie in change managers, is, is dat het een kind niet met padwater wordt weggegooid. Oké. Okay. Dat is, is perfect change-manager. Oké. Okay. Nou, ik had er wat moeite mee. Ik, ik, ik hoor vaak dat mensen zeggen... ja, dingen moeten anders. En dan denk ik, nou... Wat mij betreft moeten dingen niet anders. Dingen moeten beter. Ja. ja? ja. Dus anders kan ook slechter. Ja, ik, ik, ik herken dat wel. Ik herken wel een uh, attitude van, in mensen die denken: ja, we gaan het veranderen. En ja. uh, waar naartoe? Geen idee. Ja, precies. Nee, maar het nou, moet anders. Dan ja. praat je dus nu over de verkiezing in uh, volgende maand. Ja, bijvoorbeeld. Kind met badwater weggooien, dat kan iedereen eigenlijk. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Nee. En misschien krijg je daar ook heel veel. Uh, uh, stem op. Ja. Yeah. Nou, dat zal dan wel. Yeah. Maar dat ook dat gaat over, hè? <laughs> yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mm. Ja. Ja. En wat er daarna komt, het, mm. waarin het over gaat, dat is natuurlijk ook nog maar afwachten. Ja. Nou, weet je, ik heb vertrouwen in de maatschappij, in mensen. Mensen die zijn nogal op. Um... Oh ja. <clears throat> ik zou er geen vertrouwen in de maatschappij hebben als niet alle kinderen groter werden en het weer opnieuw gingen doen. Ja. En dat doen ze. Ja, ja. En dat doen ze. Ja. Ja ja, ja. ja. ja. Ja. Ja. Ja. Het is ook wel ja. ja. Nou, ik heb zelf ook het idee hoor, dat het beter is. Maar het, het is toch ook wel een gekke periode nu dat... De, ik ben echt opgegroeid dat het elk jaar beter werd. Ja. En het is nu... Nou, dan weet ik niet meer zeker of dat nog wel zo ja. is. Ja. Ja. Ben je bijna weer terug in de mensen die emigreerden? En dan, je hebt ook zo'n programma, Ik Vertrek. Daar ja. hoef ik niet naar te kijken, want ja. ik weet het al. Ja, ja. Ja. ja, ja. ja. ja. Hey, ik, wil, ik heb ook nog wel wat vragen over gewoon wat praktische dingen. Je hebt heel veel, heel veel soorten ontwerp gedaan. Hm. Nou. Mm, nou ja, laten we zeggen, mm. boeken. Um. Affiches. Formulieren. Met ja, formulieren. Papieren, formulieren. Ja, ja. En dat zijn ook heel veel dingen die we tegenwoordig nog hebben. Maar papieren, formulieren bijvoorbeeld hebben we niet meer. Nee. Dat is allemaal online. En dat online. is maar gelukkig ook. Ja, is het gelukkig? Ja, Ja, want hm, formulieren formulier zijn heel erg duur. Oké. Okay. In die tijd, in de tijd dat, uh, dat Magriet Blom bij ons... de formulierenafdeling verzelfstandigde, het Verlinia... Okay. Toen waren formulieren zoals je ze tegenkwam niet zo... Uh, geen user interface, hè? Okay. Nee, het was iets heel anders. Het ja. was gewoon pijn in je hoofd. Ja. Uh, ja, dat is nu nog steeds vaak, hè? Ja, ja. Maar dat was toen op papieren formulieren gericht. En die ja. moesten ook allemaal gedrukt worden. Maar ja. nog ergens, ze moesten in voorraad worden gehouden. Op elke plek waar ze gevraagd werden. Dat is zo duur. Ja, ja, ja. En als je dan een firma hebt zoals Linia was. die dat uh, rationaliseerde. Mm -hmm. en serieus nam. Hm. Daar, dat is wel van belang geweest. Okay. Yeah. En dat moet nou ook weer gebeuren. Ja. Alleen de problematiek is totaal veranderd. Als je... Ja, is dat zo? Want ik, ik vraag me wel eens af... moeten we niet gewoon af en toe eens eventjes kijken... wat deden we toen eigenlijk qua UX? Want we zijn nu ja, dat, toen ik voor het eerst de UX hoorde... dat was op de universiteit RMIT in Melbourne... dan dacht ik, wat een onzin. Want als je iets ontwerpt... Dan doe je het toch voor de eindgebruiker? Ja. Dat doe je toch niet voor de opdrachtgever? Die opdrachtgever is slechts de opdrachtgever. Dat is UX. Ja. Dacht ik. Nu begrijp ik dat je dat ook van de andere kant kan bekijken. Maar de, de idee dat je iets ontwerpt voor de eindgebruiker. Ja, er is geen ander ontwerpen. Mm -hmm. Als je andere ontwerpen doet, dan is het uh, wat we toen striping noemden. Oké. Okay. Dat is. Je hebt al een BMW en doe je er ook nog een gouden streepje op. Uh, oh ja? Yeah. <laughs> ja. Dus, dus dat, is, dat is volkomen onzin. Dat is, is design for design's sake. Ja. Yeah. Nou, dat gaat Het, het gaat om uh, user experience. Dat is ook wel, ja. Ja. Oké, dus dat heb jij nooit gehad. Jij hebt echt gezegd... Of heb je ook een gouden streepje op je BMW gehad? Nee. Nee? nee. nee? En nu uh, de Nationale Opera en Ballet... Ja. Yeah. Er staan twee streepjes op. Op het gebouw. Ik denk dat het al verbetert als je er één weghaalt. Dat is gewoon striping. Yeah, yeah. Dat gaat niet lukken. Als je het niet zonder striping kan doen... Yeah, yeah. dan ben je dus niet aan het ontwerpen. Dat is duidelijk geen user interface. Dat is interessant. Want waar ik ook heel erg benieuwd naar ben... is de reden waarom mensen dingen maken. Hmm. Want ik heb het idee dat... Oké, okay, je hebt... De noodzaak om te gebruiken. Je moet soms iets gebruiken. Dus je moet bijvoorbeeld je belastingen invullen. Leuker kunnen we het niet maken. Nee, maar die formulieren, die, dat moet nu eenmaal. Die, heb, die heeft Margriet dus ontworpen. Oké, okay, ja, ja. ja. gedurende zo'n twaalf jaar. Dat ja, is toch een lange tijd. De papieren formulieren ja. daarvan. Ja. Ja, nou en, en later ook de interactieve formulieren. Okay, oh, ja. Heel goed. Ja. Uh, dus uh, je, je moet bepaalde dingen gebruiken... En daarnaast heb je mensen die willen dingen maken. Hmm. Weet jij nog waarom jij dingen wilde gaan maken... en niet een ander beroep heeft gekomen? Ja, ja, dit wordt persoonlijk. Mag dat? Voor mij mag het, het, het, Dus wij groeiden op met zeven jongens op één slaapkamer. Niet ideaal. Hm. Of positief gezien voor verbetering vatbaar. Ja. En ik ben nooit gestopt. Als iets niet ideaal is ja. en voor verbetering vatbaar... dan gaan we er wat aan doen. Ja. En Dat is de daar reden. Komt het vandaan. Je wilde ja. gewoon dingen beter maken. Ja. ja. ja. En ik heb dus... Uh, uh, zo'n acht jaar voor mijn ontwerpersperiode... in de boekhandel gewerkt. Ja. En er waren mooie boeken... en niet zulke mooie boeken. Nou, voor verbetering vatbaar. Ja. Ja. Ja. Dat is ook interessant. Want sommige van, de, van mijn, uh, de mensen... die ik gesproken heb voor deze podcast... als ik ze vroeg... kan je voorbeelden noemen van slecht ontwerp. Hè? Van wat is hmm. slecht... Heb je, of kijk je daar wel eens naar? Die zeggen, nee, daar kijk ik nooit naar. Mm. Ik kijk alleen maar naar goede dingen. Daar laat ik me door inspireren. Ja. En andere mensen... die zeggen precies wat jij nu zegt... nee, er is zoveel te verbeteren in de wereld. Mm. Dus die kijken juist naar de slechte dingen. Mm. Dat moet beter. Mm. Dat moeten we niet meer willen. Nou, je kan het doen... alsof je niet naar de slechte ervaringen kijkt. Mm -hmm. Ik zie daarna net een vliegtuig vliegen... Ja. Er zitten misschien wel 100 of 300 mensen in. Hè? Ja. Dat is uh, niet goed. Ik heb wel eens gevlogen. Ja. Of liever gezegd nogal vaak. Ja. Dat kan beter. Ja, ja. En dat moet ook. En ik bedoel niet eerste klas. Want dat is ook niet goed. Ja. Niet in first class bedoel ik. Ja, ja, ja. Uh, kijk, het is, een, uh, het is veevervoer. En ik... Ja. Ja, oké. Okay, maar ja, bij, dat soort, bij sommige dingen... Op een gegeven moment krijg je natuurlijk... Want vliegtuigen, dat is wel heel erg interessant. Dat heb ik ook wel een paar keer genoemd in deze podcast. Dat, uh, in de jaren zestig uh, werd er over vliegtuigen gezegd... Die worden groter en sneller. Dus die gaan, we gaan vliegtuigen maken die drie keer zo snel kunnen dan het uh, geluid... Uh, en dan ben je in drie, keer, uh, de Atlantische Oceaan, in drie uur de Atlantische Oceaan over, of in twee uur. Ja. Um, de Concorde. De Concorde was er één van, maar het idee was: dat is een eerste stap. Ja. Die kant gaan we op, maar dat is helemaal niet gebeurd. Nee. Ik denk ook: alhoewel, uh, als, als, we hier weer klaar zijn, als ik hier weer klaar ben met uh, CMD, dan, uh, dan ga ik weer naar Australië. Dan ga ik weer uh, lesgeven mag je niet aan zitten, want dan kan je het niet horen. Dan moet je eruit halen. Um, en dan ga ik vliegen. Ja. Want met een uh, schip gaat het wat langzaam. Dus Zijn ik geloof. Die er wel... nog? Ja. ja. ja. Passagiersschepen naar de rest? Nou, vrachtschepen met ja. passagiersaccommodatie. Ja. Oh, dat is toch ook wel leuk? Ja, ja, ik heb een vriendin en die is naar het eiland um, Sint-Helena gegaan. Okay. Dan moet je dus in uh, Kaapstad op de boot. En dan gaat hij echt zo snel mogelijk, een postboot. Maar het duurt echt vijf dagen. Ja, ja, ja. En anders kan je er niet komen. Ja, ja, ja. Want... Dit is geen vliegtuig. Ja, ja, ja, ja. Maar wat ik bedoelde is... Dan maar langzaam. Ja. Maar zo goed is zo'n vliegtuig niet door om erin te zitten. Nee, maar het is voor verbetering vatbaar, maar de, op een gegeven moment worden de, uh, de kosten om het te verbeteren zoveel hoger dat het, ja, het niet meer waard is. Ja, ik denk dat mensen minder moeten vliegen. Ja, ja, inclusief okay. ikzelf. Dus ze zouden die kosten sowieso hoger moeten doen. Ja. ja. ja. Uh, inclusief maken. Ja. Wat je vernielt, moet je betalen. Ja. You break it, you own it. Ja. ja. ja. Minder vliegen. Ja. Ik kan. De, wat gebeurd is, is gebeurd. Mm -hmm. Dat is niet meer te veranderen. Maar nou, je kan natuurlijk plannen maken voor de toekomst. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, en uh, dingen als wayfinding. We, of formulieren. Nee, daar had ik eigenlijk nog een vraag over. Hoe mm. er toen formulieren gemaakt werden. Kunnen we daar nu nog wat van leren? Of zeg je nee? Nou, ja, de, de methode van. Ja. Um, het onderzoek van user experience. Ja. En niet alleen... kwantitatief... wat nu gebeurt. Hè? Click like is kwantitatief. Mm. Maar ook kwalitatief. Niet of, maar en. Mm. Ja, dat moet echt gebeuren. Ja. En kwantitatief gebeurt... maar kwalitatief volgens mij niet. Er is geen diepteonderzoek. Ja, het gebeurt af en toe... maar heel weinig. Hè? Ja. En magriet. En Francine en die unit van acht mensen, die deden niets als ze niet compleet van over hun beperkte mogelijkheden waren, tamelijk uitgebruikt. Als ze het niet ontzettend zeker wisten. En, dat was voor de Belastingdienst, maar voor alle verzekeringsmaatschappijen, dat de, de rode cijfers werden, zwarte cijfers werden goed. Nou ja, dat, zo zit het in elkaar. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus is echt meer onderzoek. Dat is eigenlijk wel van heel veel van de mensen die ik spreek komen daarop uit. Van ga nou onderzoeken mm. hoe de mensen jouw product gebruiken. Mm. Maak mm. een prototype en kijk eens, werkt dat wel? Mm. Werken die aannames ja. wel? Ja. Ja. En je kan natuurlijk dingen dood onderzoeken. Dat kan ook. Maar ja. Ja, dat is, het gaat om, dus om de wisselwerking tussen kwantitatief en kwalitatief. Mm. En die wisselwerking dat moet dus echt elke dag op elkaar uh, um, je moet de, de kwalitatieve onderzoekers, die moet je met de kwantitatieve uitkomsten confronteren. Mm -hmm. Dat is de bedoeling. Ja, yeah, yeah. dus je moet dat echt samen gaan zien. Yeah. En die moeten ook echt van elkaar begrijpen dat ze elkaar aanvullen. Yeah. Dat zie je natuurlijk ook vaak hè, van die mensen die helemaal op data. Uh, werken die alleen maar met data werken, dat die dat ook zien als de enige goede manier. Toch? Ja. Ja, ja, ja. En in die zin is voor formulieren was dat toen een, uh, een goede aanpak. Okay. Niet meer hoor. Nee. Een goede aanpak. Maar ik vind dat het minste. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. Het minste wordt niet gehaald. Nee. Een goede aanpak nee. is het minste, maar het wordt niet gehaald. Ja, dan zijn we er nee. nog niet. Nee. Maar het wordt wel beter. Maar ik weet niet wanneer. En ik weet niet. Uh, ...waar en ik weet niet wie. Uh, misschien weet jij het. <laughs> nog niet in elk ja. geval. Hmm. Misschien over een aantal afleveringen. Wie hmm. weet. Hmm. En wayfinding, kunnen we daar nog wat van leren? Je hebt allemaal borden geplaatst. En ja. Vooral Edo. Ik liep ooit hier met jou door de... hogeschool van Amsterdam. Ik zei, ach, ach, dat kan toch veel beter. Ja. Zoiets. Ja. Ja. Weet je, in, in de 3D-tijd... Toen alles nog uh, uit uh, objecten bestond, dan waren borden dus wat je doet. Maar ook architectuur, zeer 3D. Mm -hmm. Je kon dus zien waar de ingang was en welke kant je op moest. Als je daar borden bij moest plaatsen, zei Edo Smitsenhuis, een van de maten. Dan heb je, dan heb je het verkeerd gedaan. Ja, ja, een bord zo. is... Uh, maar hij maakte wel uh, goede bewegwijzingen... Yeah. door middel van fysieke borden... Yeah analyseer goed, uh, analyseer nog steeds goed. Top. En ik denk ja. dat uh, de grote verandering is... dat je nu dus uh, een appje kan maken voor bewegwijziging. Voor welk gebouw dan ook. Ja. Maar als je met je appje moet lopen... dan mm, loop je met je hoofd naar beneden ja. gericht. En dan... Uh, uh, je zou eigenlijk een chippy hessus moeten hebben... Waardoor je fijn door het gebouw loopt. Maar maakt dat de boel dan wel beter. Want een goede Wayfinding in een gebouw is natuurlijk nog altijd beter dan naar je schermpje kijken, toch? Een, een wayfinding die werkt zonder bord ja. en zonder scherm. Ja. Prima. Dus eigenlijk is dat ook wat we zouden, als je kijkt maar naar ik, user interfaces. Ik, ik ga wel eens naar uh, Rien in uh, Rien. Skiën, Rien. Rien in Friesland. Ja. Zonder Wayfinding kom ik niet. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat nee. is zo'n klein dorpje. Laat staan in Australië. Daar kom je er echt niet. Dat kan niet. Jawel dus... toch, want dan heb je maar één weg. Ha, ha, ha. Niet? En je hebt paden? In de outback, oh ja ja, ja, ja, ja. Ja. En waarom heb je er één weg? Omdat het zo duur is om alle wegen te asfalteren. Ja. Maar zoals uh, de wolf loopt, dat is ook een weg. Ja, ja, ja. ja. En die weten wel hoe ze van A naar B moeten komen. Ja. Behalve dat er heel veel wolven doodgaan in wolvenlanden. Sterven mm. is zo normaal. En dat vinden wij niet leuk als diersoort. Wij moeten lang leven. En we zijn het ook echt niet meer gewend. Nee. nee. Echt niet meer. Nee. Nee. Nee. nee. En daarom... Ja, sorry hoor. Maar ik ga even op een stokpaardje. In Nederland regent het wel eens. Het waait vaak. En... Oh ja, het overstroomt nog wel eens. Dat is heel goed voor een mens. Dat is goed werk. Er moet, er moet wat gedaan worden. Ja, ja. En als je iets achterwege laat, en dat is het brood op de plank idee... Ja, dan ga je natuurlijk versloffen. Als Kijk, je alles dus eigenlijk gaat... Doordat we alles te veilig hebben gemaakt? Hmm. Ja. Ja? Hebben ja. we het te veilig gemaakt? Allemaal? Je moet, uh, moet vooruitgang voelen. Ja, ja, ja. Als je het niet voelt, dan word je ongelukkig en ontevreden. Ja, dat ontevreden, ja. Nou, wat u ermee wil, ik niet hoor. Ik ga, ik ga dan niet. Ja, ik, ik snap het nooit. Nee. Ik vind het niet juist tevreden. We ja. Ja, zouden lekker niks kunnen doen. Heerlijk, mm. maar nee, dat, mm. nee. Nou, dat kan ik nu. hè Ik heb nu veel meer tijd als vroeger. Ja. En dan denk ik, wat zal ik nou eens gaan doen? En dan, ga ik, dan vind ik wel wat. Ja. Ja, niks doen is helemaal niet leuk hoor. Nee. Er is zoiets als de democratisering van ontwerp, dat wordt het wel genoemd. Dus als je kijkt naar hoe jullie in de jaren 60, 70 en 80 ook nog, jaren 90 ook nog, denk ik, met strijkletters en met tekenen en met knippen en snijden. Uh dan moest je echt een, een, een geschoold ontwerper zijn... in materiaal en in uh, vormgeving om dingen te kunnen maken. En nu heeft iedereen een computer met Photoshop... en kunnen ze hmm. mooie dingen maken. Hmm. Maar dat kunnen ze niet maken als er geen algoritme zouden zijn. Ja. Een ontwerper die nooit zelfs algoritme bepaalt... dat is striping. Oké, ja, ja. Ja. En er zijn ontwerpers die dat doen... Ja. Pet je af. Oké. Okay. En als het er al is, dan hoef je het niet te ontwerpen. Ja. En, en dan heb je ook geen baan. Ja. Dus je moet op zoek wat een niet is. Mm. Dan, ja, dan gaan we ontwerpen. Ja. ja. Nou ja, daar is het natuurlijk, want ik, ik heb dat ook wel eens gevraagd aan uh, Jeffrey Wien, die houdt zich bezig met de. de ja, die, hij is een venture capitalist... en houdt zich bezig met... Uh, eigenlijk design binnen... de start-up uh, uh, wereld. Hmm. En ik vroeg hem... toen ik hier net kwam werken... Uh, als docent... vroeg ik me af... ja weet je ik zit hier nu wel allemaal mensen op te leiden... om digitaal ontwerper te worden... maar is daar nog wel vraag naar... Hmm. over een aantal jaar. En hij moest heel hard lachen toen... omdat hij zei precies dat eigenlijk wat jij nu zegt... van ja, want er verandert zoveel... er komen allemaal dingen... die we ons nu nog niet kunnen voorstellen... en dat moet ontworpen worden. He, de dingen waarvan we nu al weten hoe dat moet... dat kunnen robots doen. Ja. En die, maar, gaan het ook, die doen het al. Ja. ja. Maar wat we nog Want, weten, uh, ik, ja. <coughs> nou, ik hoef je niet te vertellen... dat er vroeger mensen waren... die besteden hun hele werkzame dag... aan lithografieën. Ja, dat zit nou onder een toets... Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wat een liter is. Geef... Nee, en dat is maar de één, hè. Ja. Dat is maar één. In de, als je boeken wil binden, dan heb je nog wel vakmensen. Maar ja. voor de rest in de graad... Het zit allemaal onder je, in, in je algoritmes die je kan toepassen. Ja. En dat is heel goed. Power ja. to the people. Ja, Oké, okay, maar is daardoor de kwaliteit van nee, het werk je? niet minder geworden? Weet je, als je het net zo goed kan als iedereen... Ja. Dat is goed. Mm hm maar dan krijg je geen baan in ontwerpen. Nee, nee, nee. Laat staan dat je je op de been kunt houden met ontwerpen. Als je net zo goed bent als dus iedereen, dat is wel goed. Dat is ja. wel goed. Dat is de bedoeling. Um, maar het moet, er moet meer. Je moet, dus eigenlijk iedereen die. Dus iedereen kan nu met Word werken ja. en daardoor zien onze. Ja. De en de algoritme er beter die zorgen ervoor dat het prima leesbaar is. Ja, ja. Misschien een beetje... te grote letter, maar dat is een... <laughs> dat is een afwijking van mij. Is maar het is heel, Die is. algoritmes ja. zijn heel goed bedacht. Ja, ja, ja. Er zijn monkey-proof. Sorry, mensen. Het, het lukt. Ja. Nou, dat moeten we hebben. Ja. Dat, dat is de bedoeling. Ja. Maar als je dan... niet verder komt dan dat... Ja. en je hebt een uh, voorliefde voor bepaalde lettertypes... terwijl er... Ja. vele duizenden zijn... Maar je weet daar niet van. Ja, dat weet je dus eigenlijk niet, niet aan het ontwerpen. Hè? Maar dat, dat is toch. Het, het doordat, laten we zeggen, doordat iedereen toegang heeft tot tools waarmee het er acceptabel goed uitziet. Hè, is er een bepaald niveau gekomen. Uh, en is het daardoor ook niet moeilijker om te verkopen. je moet mij inhuren om het net dat stapje hoger. Want dat stapje hoger wordt dat wel herkend. Nou, of je, daar nou al, on, on, uh, of je daar nou een fout bij maakt, dat kan mij niet schelen. Maak nee. u maar fouten. Maar het moet wel. Ja. Als je dat niet doet, ja. ja. Oké. Okay. Ja. ja. Oké, okay. dus die, die democratisering is volgens jou fijn dat die er is? Dus, uh, kijk, het stoot de ontwikkeling... Uh, Weer een stapje, er gaat weer een tandje hoger. We gaan met z'n allen weer een tandje hoger. Mm. Als dat de uh, trend is, en dat weet ik zeker, dat is de trend. Van het verleden, uit het verleden bepaald, dat is de trend. Ja. Zou dat doorgaan, dan, uh, dan kan er nog van alles uh, gebeuren. Maar als dat de trend is, ja, dan zou je dus dat stapje wat er niet is moeten maken. Anders ben je niet aan het ontwerpen. Ja. En dat geldt niet alleen voor ontwerpen, dat geldt voor allerlei... allerlei Um, disciplines, zoals uh, medicine, of techniek, of noem maar op. Maar op een gegeven moment is het toch ook, zoals bij de vliegtuigindustrie bleek, in de jaren zestig toen was het klaar. Ja. Daar is er eigenlijk niks meer aan veranderd. Dat is niet waar, want in de jaren zestig... zestig Nee, dat is niet waar. In 1974 vloog ik voor het eerst naar Australië. Yeah. En toen was het net zo duur als wat het nu kost. Okay. Maar er waren twee overstappen, dus je had drie vluchten. Okay. En de tijd was twee keer zo lang. Nu met ja. een beetje geluk heb je 19 uur. Toen was het echt 40 uur. Yeah, yeah. En wat uh, was het? Oh ja... <laughs> De beenruimte was minder. Oké, okay. oh, dus oh. Het, het, is, uh, het, het is nu nog steeds voor, maar toen was het dus. Nou, het is gefine want het is nog steeds dezelfde technologie. Ja. Er zijn ook wel mensen die zeggen datzelfde over uh, computers nu. Mm. Dat we aan het eind, dat we in die periode ja. zitten, het is klaar. Geloof jij het? Nou, mm, ja? dat zou best wel eens kunnen als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn uh, laptop. Ik had altijd de behoefte aan een snellere computer. Omdat het was ah, altijd niet snel genoeg voor wat Misschien ik moest doen. Misschien zegt het iets doen. over jou. Ha, dat ik minder veel eisend ben geworden. Daar ben ik verbaasd over. Hè? Maar ik kijk ik, mijn naar... computer is nu alles wat ik doe ruim snel genoeg. Ja, ja. Dus ik heb geen enkele noodzaak meer om een nieuwe computer te kopen. nee. nee. Als deze het blijft doen, dan doet hij het over tien jaar. Ja. Zeer tot het verdriet van Apple, maar... Ja, ja. maar die zijn dus op maar andere Maar die hebben ze iets manieren. verzonnen, hè? Ja. Ze ja. zitten wel weer andere dingen. Ja. Maar dat zou best wel eens kunnen, hè? Dat, we dan, mm. dat de, de, het computertijdwerk mm. ook op zo'n soort... Ja, dan vind ik dat het tijd wordt om in plaats van het te subsidiëren, dat vliegverkeer, mm -hmm. ja, want het gebeurt nu de ja. Mensen die vliegen, hoeven niet die echte prijs te betalen spalen talen een fractie. Ja. Ze moeten alles wat ze vernielen... ...if you break it, you own it. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hey, en, uh, uh, even terug naar 1969... ...toen je BRS oprichtte. Dat, dat, was het, dat was echt een andere wereld. Met hele andere behoeftes... ...dan nu, denk ik. Of ja. niet? Ja, zeker. Zeker in een materiële zin. Ja. Maar wat hetzelfde is gebleven is... Hé, uh, hey, het is nog niet ideaal. Gaan we iets aan doen? Ja. Dat is nu ook zo. Stel kunst dat ja. het kan beter. Ja. Ja. ja. Dat zou eigenlijk de houding van elke... Ja. En dat ben ik niet zijn. helemaal vergeten. Maar het zakt een beetje weg. Wat niet lukte. Dat ja. heb ik... Dat filter ik eruit. Oh ja? Maar zou ik dus in de archieven gaan... dan kan ik dus gewoon zien wat er niet lukte. Nou, dat is zoveel. Ja. En weet je wat het ook is? Een dag heeft zijn 8, 9, 10 uur. En al die dagen zijn gevuld met doedingen. dingen. Ja. En ik herinner me maar een fractie. Ja. Een half procent. Ja. Dat zijn de leuke dingen. Al die andere dingen. waren iets minder leuk, hè? Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is een beetje wat ik net ook zei. Dat ik het idee heb dat... Er in die tijd alleen maar meesterwerken werden gemaakt, ja. omdat het enige wat over is natuurlijk, ja. de, wat tentoongesteld wordt, ja. Ja. de meesterwerken zijn. Ja. Maar je filtert dat er natuurlijk ook uit en je houdt er mooie herinneringen. Ja. En, um... Oh ja, ik dacht altijd dat alles wat uit Japan komt, dat is prachtig. Als je dan naar Japan toe gaat, dan blijkt het dus helemaal niet prachtig te zijn. Oh ja, je kan het wel vinden. Ja, ja dat kan. Zoeken. Nou, dan ben je verbaasd dat je het vindt omdat het een zootje is. Ja, ja is het ja. zo? Ja. Ja. Ja. ja. Dus het is heel... Want inderdaad, wij hebben dat beeld van dat prachtig ja. en minimalistisch en superstrak. En, en lange ja. termijn denken. Ja. Daar heb ik ook altijd zo in geloofd. Ja. We gaan het echt niet van die korte termijn dingen doen. Maar ja. Maar zo. Als je dus in Japan bent, dan ziet het er helemaal niet zo uit. Ja, dan kun je natuurlijk een uh, bus nemen die bijna nergens naartoe gaat. Ja. En dan kom, je wel weer, dan kom je wel weer in Japan. Maar uh, zelfs Kyoto, dat is niet zo'n betonnen ding als, uh, als Tokio. Ja. Maar het is wel heel erg groot. Ja, ja, ja. En het is wel heel erg lelijk. Ja, precies. En het... Ja. En, en dat, duurt, en dat valt me ook op. Ik ben dus een keer wel in Amerikaanse steden geweest. Hè? Ja. En uh, net weer in, uh, in Fort Lauderdale. Lord, ja. En uh, toen dacht ik, jezus, wat een puinhoop. En bijvoorbeeld, ik dacht, Quebec, dat is Frans-talig Canada. Dat ja. is, en ga je naar Montreal, Montreal. Ja. Wat een puinhoop. Oh ja, ja. ja, ja. Ik ben ook wel en, geweest, dan, geweest, ja. en dan denk je, ja, maar dat... Die, die mensen die... Ik vond Montreal nog wel meevallen. Maar ik vond inderdaad de Amerikaanse steden... geen enkele attention to detail. Een beetje ad hoc wordt het zo'n beetje in elkaar geflanst. Nou, dan zitten we daar nog iets in. Alleen een grit hmm. Dan hebben we een grit En daarbinnen, hmm. ja, doe maar wat. daar maar een lelijk ding. Het is wel ook een beetje wat we nu ook wel in Nederland aan het doen zijn. Als je kijkt naar de gebieden rondom dorpen... Hè, waar Ach, zet maar een loods neer. Zet ja. maar een industriegebiedje neer. En dat ja. is ook allemaal heel erg lelijk. My pet hate is de architectuur van de jaren 50. Okay. De goede niet te nagen, maar dat, dat kun je bijna op een hand na tellen. Ja. Zo een zooi. En daarna komt uh, 1880. Geen goede tijd. Ja, ja, ja. Nou kan je het opleuken en dat gebeurt. Ja, ja. Maar... Maar dat waren periodes van snelbouw, toch? Dat moest ja. op, uh, opgebouwd worden, ja. moest snel, ja. niet te creatief, gewoon ja. Ja. snel dingen neerzetten. Ja. En ja. Duitse steden, heropgebouwde Duitse steden. Ja. Geen wonder dat je daar niet gelukkig bent. Ja, ja, ja. Het is vreselijk. Ja. Ja. Ja, Rotterdam is wat dat betreft wel interessant, toch? Wordt nu pas leuk. Ja. Ja. Ik ben er drie weken geleden geweest op een zondag, prachtig weer zoals nu. Ja. En toen dacht ik: God, ja, ja. Maar dat zijn dan, dat is een van tevoren ongeveer uh, uitgestippelde wandeling. Ik wist wel waar ik ging en ja. waar ik niet ging. Ja, ja, ja. Ja, ja Rotterdam is natuurlijk ook één doorlopend experiment, toch? Ja. ja, ja. En dat is wel goed. Ja. Uh, weet je, Melbourne is een stad van 4 miljoen inwoners. Dat is een grote stad. Zo. En hij is ook zo groot, als spreekwoordelijk, als de provincie Utrecht. Hè? Ja. Zo. Uh, uh, als je naar je schoonzus wil, dan is dat 45 kilometer. Yeah. Yeah. Um, en daar gebeurt heel erg veel. Ook heel veel lelijke dingen. Mm -hmm. Maar de, er gebeuren ook hele fijne dingen. En als je een beetje negatief bent, als je niet optimistisch bent... Nou, dan kun je, je best de mening verkondigen wat een puinhoop. Maar je moet optimistisch zijn en dan kijk je dus eigenlijk naar de goede dingen. Ja, ja. En heb ik in, ben ik veel te kort in Montreal geweest. Ik heb ze niet gevonden. Geen goede dingen gevonden? Nee. Ik heb een hele andere herinnering aan Montreal. Okay. Ik had een hele goede vriend. Oh ja, toch nog een goede ding. Ja. Uh, ik bedoel, studentensteden zijn altijd goed. En ja. bij McGill's, daar was een buurt waarvan ik dacht... Hé, hey, gelukkig. Nou, die, ja, een ja. Ja, prachtige buurt. Ja. Ja, ja. Nou, ik had een vriend die woonde daar ach, net achter die buurt. En ik vond de binnenstad eigenlijk ook wel leuk. Ja. Want mm. Ik vond het heel prettig dat mensen daar Frans praten. En ik vond hun taal fantastisch. Ja. Quebecois is echt zo'n mm. mooie taal. En mm. hun manier van vloeken was ook echt heel erg interessant. Ja, ik vond het een... Uh, mm. goede ervaring. Uh, ja, maar dat is inmiddels... Ik was zo'n 21, dus dat is alweer 22 jaar geleden. Ja, ja. ja. ja ik, ik moet zeggen, ik moet er nooit veranderd naartoe. naartoe. Zijn. Ja. Ik ben toen ook in San Francisco geweest. Nou, 22 mm. jaar geleden en nu. Het mm. is waarschijnlijk niet meer met elkaar te vergelijken. Mm. Ja. ja. Ik, ik kom dus ook al heel vaak in uh, Singapore. En uh, vroeger op... Uh, dat was een tussenstop... Mm -hmm. En dan bleef je een weekje, vond je wel leuk. En dan dacht je, nou, ik heb Singapore gezien, hoef niet terug. Maar nu, elk jaar is het weer totaal anders. Ja, ja. En dan denk je, maar dat was toch een echt gebouw. Nu is dat een heel ander gebouw. Echt waar, ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja natuurlijk. Het bouwen van dat soort gigantische dingen gebeurt ja, ook in een ja. paar weken tegenwoordig. Ja, ja. Ja. ja. In Hongkong, daar leggen ze een metro aan, ook van de 16 kilometer. Maar dat tellen ze in maanden, niet in jaren. In, in Shanghai daar hebben ze een uh, 45 kilometer lange ringweg om de binnenstad heen gelegd. In twee jaar. <laughs> maar er staan toch allemaal huizen? Ja. ja, ja, ja, ja. En er wonen ja. toch allemaal mensen? Ja. Ja. ja. ja. voor ja. ze. Ja. Ja. Nou, die weg is wel een poot, hè. Maar als jouw huis onder de poot staat, ben je dus ook weg. Hè? Ja, ja. Dan krijg je een ander huis hè? in de socialistische... Ja. Uh, hoe heet dat? In de People's Republic. Ja. Maar dat staat niet waar het stond. Nee, ja, en dat is verdrietig. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dat is best wel hard, toch? Ja. Ja. ja. En dat gebeurt eigenlijk in Singapore ook. En als je dan kijkt waar de... Vroeger was Singapore zo exotisch. Voor mij, hè. Ja. Mm -hmm. Maar ook een grote puinhoop hoor. Er werd heel wat afgestorven en geleden en gedaan. Ja, precies. En dat is minder. Ja. Maar de mensen moeten er zo hard werken om dat te verdienen. Ja, ja, ja. En uh, de familie... de mensen die, daar, uh, die dat hebben bedacht... die, die met visie uh, 50 jaar lang één richting op zijn gegaan... en iedereen mag mee, maar wel die richting... Mm -hmm. die... Uh, Everybody takes a cut. Maar in Singapore zijn de cuts very slim. Verlegde de takschauffeur uit. Dus het is zo weinig wat ze per jaar voor niks krijgen. Take a cut. Yeah, yeah. Dat is niet dat je, dat je mogelijkheden wordt afgesneden. Maar dat je jezelf iets meer toe... Als je het maar dun genoeg doet... Dan denkt de hele, de hele stad van misschien wel 6 miljoen mensen... Die denkt, oké. Okay. Oké. Okay. Yeah. Ja. En in Nederland wordt veel minder uh, vanuit één idee ja, geopereerd. Ja. En er wordt ook minder aan verdiend door minder mensen. Er is niet echt een hele duidelijke toekomstvisie hier, hè? Nee. Het nee. was er wel... natuurlijk wel de wederopbouw en dat tweede Nou ja, wereld, ik denk altijd duidelijk. aan aan de dijken, hè? Ja, ook. Ja, de ja. dijk. En je zou bijna denken van, oké, okay, laten we nou, laten we dat nou weer eens een keertje gaan aanpakken. Mm -hmm. Overnieuw Nederland op de schop. Ik denk dat dat goed is. Mm -hmm. En het maakt het niet uit waar je vandaan komt. Ja, of misschien in elk geval een soort van een, een opbouwende. Toekomstvisie in plaats van zo'n destructieve en uh, ja. onvriendelijke. Ja. Een soort van een, een, een toekomst waar we blij van worden in plaats van eentje ja. waarvan in elk geval een deel van de mensen niet blij van worden. Ja. Dat moet toch ook wel mogelijk zijn. Ja. In, zo in 1970, toen zeiden wij met z'n allen, Nederland is klaar. Oké. Okay. Dat, dat was niet waar. <laughs> Ik vind het altijd zo mooi, ja. En, en dat is nu dus uh, zo'n zo 35 jaar geleden. Dus als, als we toen ongelijk hadden, dan wil ik nu ook ongelijk ja, hebben. Ja. ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, die had ik vroeger anders moeten doen? Dus die mislukkingen die je, je nu niet meer kunt herinneren, bijvoorbeeld? En, uh, nou, mislukkingen die. die die kun je betreuren, ja. maar dat doe ik niet hoor. Nee. Mislukkingen horen. Maar vanuit design, hè, niet uh, ja. ontwerpen die anders hadden gemoeten. Of... Ja, ik, ik heb wel verdriet van de dingen die ik niet goed gedaan heb. En dat, dat wil niet zeggen dat het uh, dat design bekroond werd. Want ja, dat kan ook. Mm. In de Engelstalige cultuur wordt van alles bekroond. Het begint nu een beetje door te cyclen. Ik geloof dat ze net de, de Grammys in de US hebben gehad. Okay. En dan kreeg je hier de Nederlandse versie. En dat is, een, dat is ook fijn voor de mensen. Ja, ging, ja, nou ja, ik weet het niet. Ik heb laatst ontwerpbureaus die zichzelf awards geven. de ja. Vorige podcast was met Peter van Grieken. En hij begon over een website voor een... Uh, waterleverancier. Dat is een bedrijf... en die heeft dus een website. Nou, Wat moet je op die website kunnen? Je moet kijken... Uh, ik moet mijn, cijfers, mijn, mijn gegevens Gebruik. doorgeven... Ja. mijn verbruik doorgeven. Dat is eigenlijk alles wat mensen daar willen doen. En eventuele storingen. Maar die site, dat is een animatie. En dan krijg je een filmpje. En nog iets. En als je dan wil scrollen, dan gaat het ding bewegen... En dan kan je nog steeds niet je cijfers invullen. Ja, ja. Maar is, die heeft wel een prijs gekregen. Dat is striping. Ja, precies. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Dus... Is dat wat tegen te doen, tegen striping? Nee, nee, nee. want Eigenlijk zijn dat er Behalve dan, bureaus dat... en dat soort dingen, toch? Daar moet je niks aan doen, dan moet je gewoon laten gaan. Wel? ja. Maar het is toch ook wel schadelijk, toch? Het kost bakken met geld. Dat is geen reden. Nee? Bakken met geld is geen reden. Nee. Okay. Er zijn mensen die kopen een automobiel om van A naar B te gaan. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk beter is op de fiets. Dat ja, weten ja, ja. we toch? Okay. Dus dat, dat gaat, dat gaat okay. maar gewoon ja. door. Okay. En dan moet er nog asfalt aangelegd worden voor die auto's. Nou, ja. dat gaat ook maar gewoon door. Ja. En je moet, altijd, je moet altijd positief zijn. En je denkt wat het asfalt kan je aanleggen ja. en je kan het wel afbreken. Ja, ja. Dus dat, dat is wel oké. Okay. Okay. Dus, maar wat is het voordeel van striping? Mm -hmm. Dat echt ontwerpen, dat springt eruit. Dat is het voordeel. Nou, het gekke is die. Ja, je, kan, je krijgt ja. dan geen prijzen. hè? Ja. Ja. Maar joh, wie wil er nou een prijs? Yeah. Ik wil eigenlijk een werkend ontwerp. Nou, Ik weet nog wel eens, op een gegeven moment had de, de, de website van de Engelse overheid. Een aantal jaar geleden hebben die... Mm. Heeft de overheid in Engeland gezegd: alle overheidswebsites, dat wordt één ding. Ja. En gov.uk. Dus we ja. niet meer elk stadje zijn eigen ja. website, ja. elk ministerie zijn eigen, is... eigen ding. Ja. Ja. Nee. Eén ja. ding. En daar hmm. gaan we de allerbeste mensen voor inhuren. En dat wordt uh, het allerbeste wat er is. En dat was het ook. Hè? Echt een ja. ongelooflijk goed ding, op een aantal supergoede principes gestoeld. Maar totaal niet spectaculair om naar te kijken, uiteraard. Hmm. Hmm. Nee. Super toegankelijk, mm. dus... Dat je, het lijkt net alsof je nu BRS van vroeger omschrijft. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. En dat was in de... Uh, zij kregen een designprijs. Ja. Nee, en ik weet nog dat ik met toen de tijd collega art director van mij... Ik was echt lyrisch van, kijk nou wat ja. goed zegt. En hij was van, nou, dat dit een prijs krijgt... Ja. Het is lelijk, het is saai. Hmm. Wel lelijk, nou ja, het is goed vormgegeven, typografisch hmm. sterk. Ik denk dat ze gewoon de Nederlandse attitude daar in Londen misten. Oké. Okay. Want dan wordt het namelijk mooi. Ja. Eh. Je kan ook zeggen, dit is theoretisch, hè? Ja. Als het werkt, is het mooi. <tie> ja. Oké, okay, nou, er zijn ook nog wel mensen die zeggen... Nee, uh, als het werkt, dan werkt het. Maar als je niet nog iets extra's eraan toevoegt... dan is het uh, niks waard. Ja, maar als je met toegeknepen billen ontwerpt... dan gaat het natuurlijk niet <lacht> mooi worden. Ja. Je moet een ietsje ruimhartiger. Mm. En dan heb je een goede kans dat... ga, nou, ga, ga het nou maar laten werken. Het kost veel, ja, ja. En dan moet je dus vrolijk over zijn. Mm -hmm. En dan wordt het mooi. Yeah. Oké, okay, mooi. Yeah. Mm. En zeg ik maar Apple bijvoorbeeld. Apple? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, die hebben mm -hmm. natuurlijk. Zij hadden ook altijd, toch, design is not how it looks, it's how it works. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ja. Hoewel, bij Apple ging het natuurlijk ook heel erg om ziet. Ja, maar dat, dat is dan... Dat is dan normaal. Hè? Dat het fout gaat is normaal. En dat het goed gaat, dat is, dat is bijzonder. Ja. Dan gaat het af en toe goed. En dat ja. is bijzonder. Als ja. fout gaat, dan ja. Dat maar goed, ik vind, Apple vind ik altijd een beetje een slecht voorbeeld. Want dat budget hebben we nu eenmaal niet. Jawel, heb je wel. Nou ja. Als je het niet hebt, heb je geen, dan heb je eigenlijk geen zaak. Je hebt geen probleem. Dus we hebben de, de BV Nederland. Hè? Ja. Dat wordt nu gedaan van: ja, eigenlijk zijn we wel klaar. Het wordt niet op waarde geschat. Mm -hmm. en dat moet je wel doen. Ja, ja, ja. Dat moet je wel doen. Ja. En onder dus, Steve Jobs is dat wel gebeurd. Ja. Nee, maar ik bedoel meer... Hè, als je een opdrachtgever hebt... die heeft nu eenmaal niet het budget van Nou, dan... dan als, het, als, het, als het er niet is... Dan nou, regel je dat budget maar. Nou, nee. Dan... dan gaat de opbrengst per uur naar beneden... Ja, ja. Maar je moet het wel doen. Ja, ja je moet natuurlijk wel dat nastreven. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want opbrengst per uur naar beneden. Nou, er zit een heleboel elastiek in hoor. Ja. Maar dat weet toch iedereen? Mm -hmm. Zo doet iedereen het toch? Ja. Je kan dingen begroten en dan blijkt het iets langer te duren. Ja, daar weet ik alles van. Ja. ja. Maar het moet natuurlijk wel gebeuren. Het is eigenlijk de enige uit, acceptabele uitkomst is... dat als je denkt dat iets moet veranderen... dan moet je het veranderen. Dan moet je niet, uh, ja nee. Dus dat budget is wel. Ja. Nou, veranderen, verbeteren, toch? Verbeteren, naar ja. uit? Ja. Oh ja. Ja. ja. Nou, kijk. Sommige dingen zijn, uh, komen weer terug, hè? En dan kan je niet zeggen dat het... dan is het wel veranderd, veranderd, veranderd. En... Dan kan het ook nog verbeterd verbeterd... maar je, je reitereert op hetzelfde punt, maar misschien krijg je een verbetering. Ja. Ja. Hey, ik uh, heb uh, gevraagd wat ik wilde vragen, maar wil jij nog wat vertellen? Nee, ik vond het zo leuk, ja. mooi weer. Uh, lekker praten over uh, iets wat me zeer interesseert. Ja. En. Uh, Nee. Nog iets wat je wil vertellen aan de luisteraars of aan de studenten die toevallig nog luisteren? Of... Nee, ik denk dat ik mijn eitje wel gelegd heb. Yeah? Ja? Het een, ja, een chocolade-eitje. Fantastisch, Nico. Dank je wel. Okay, Dank je wel. Dit was aflevering 19 van The Good, The Bad and The Interesting... waarin Vasilis van Gemert sprak met Nico spelbrink. Ik hoop dat je het net zo'n boeiend gesprek vond als ik... Zoals altijd kan je op deze aflevering reageren... door me te mailen op wassilis.nl of door me te twitteren op etwasilis. Van elke aflevering wordt ook een transcriptie gemaakt... bijvoorbeeld voor dove mensen of voor mensen die gewoon liever lezen. Transcripties maken is helaas niet gratis. Als je wil, kan je daaraan meebetalen op patreon.com slash Net zoals CMD Amsterdam en Job doen... Ik weet nog niet precies wie ik de volgende keer ga spreken. Maar ik weet al wel dat ik me er enorm op verheug.